Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS 3. Bekkenpekken aan de andere kant van de wereld moet weer kunnen. Het vinden 70 reisbureaus. Ze vinden de oranje reisadviezen die de overheid geeft voor reizen buiten Europa niet meer oké. Okay. Met een vaccin of als je hersteld bent van corona is het volgens de reisbureaus gewoon veilig om in het vliegtuig te stappen. Het is nu zo dat 86% van Nederlanders is gevaccineerd... En uh, gevaccineerde mensen die kunnen wel degelijk veilig uh, reizen. Uh, wij vinden dat reisadviezen altijd actueel en up-to-date moeten zijn. Nederlandse reizigers willen daarop kunnen vertrouwen. Daarom stappen de reisbureaus naar de rechter om andere reisadviezen af te dwingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt te werken aan een reisadvies voor de toekomst. Maar zegt ook dat ze er nu niet voor niks zijn. Opnieuw is een Britse politieagent aangeklaagd voor verkrachting. Dat gebeurde eerder ook al. Een Britse politieagent is vorige week nog veroordeeld... voor het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van een vrouw van 33, Sarah Everard. Dat zorgde voor een imagoprobleem voor het Britse politiekorps. Nu is er dus opnieuw een zaak. De politiechef is diep bezorgd. Een lekker kluifje, een speeltje of een extra ei. Het is dierendag, dus je hebt een goed excuus om je huisdieren flink te verwennen vandaag... Maar het kan ook zijn dat het allemaal wat minder gaat en dat je hond of kat naar de dierenarts moet. En dat is tegenwoordig, zeker in het weekend, een hele uitdaging, vertelt deze dierenarts. Met name in de coronacrisis is het nog extra druk geworden, omdat er naar schatting ongeveer 25, 30 procent meer huisdieren zijn gekomen. En er was eigenlijk al een vrij krappe markt, waar er waren eigenlijk al ja, tekort aan dierenartsen op dat moment. Dat merken wij ook, vooral ook in de spoedzorg. Het tekort aan dierenartsen wordt waarschijnlijk nog groter. We studeren te weinig artsen af. Komt doordat er niet genoeg opleidingsplekken zijn. Het weer op veel plekken droog vandaag. Af en toe ook zon. Alleen langs de kust vallen wat buien. Mogelijk met onweer. Het wordt 16 of 17 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet zoveel aan de hand onderweg. Er staat wel een korte file voor de Koentunnel op de A10 Noord van Amsterdam. Daar heb je nu 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Ik zat in een tv-program, een soort van kruisverhoor. Men vroeg mij daar, zeg Herman, één ding heb ik niet goed door. Je hebt toch HBS gehad, dat is geen kattepis. Hoe kun je dan geloven dat er een hemel is? Ik zat in een tv programma en ging nog verder mis. Er werd me haar fijn uitgelegd, hoe ik me vergis. De hemel is iets achterhaals, er wacht ons boven niets. De hemel, wees nou eerlijk, is een verzonnen iets. De steun van Mozart en de liedjes van Chapril zijn ook ooit verzonnen, zei ik, toch bestaan ze wel. Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan dat soms iets niet verzonnen is, neem me zomaar aan. Ik zing het graag, omdat daarmee de hemel opengaat. Dus daarboven in de hemel zien wij elkander weer. Daar drinken wij een glaasje met onze lieve Heer. Ook hij die nooit geloofde, heft daar met ons het glas. En kan dan maar niet geloven, dat hij ooit op aarde was. Dus daar boven in de hemel, zien wij de weer. Daar maakt Bisschop Eik, ruzie met de Heer. Zoals er hier aan toe gaat, zegt hij, strookt niet met de leer. Dat klopt, zegt God, en daarom heerst er hier zo'n fijne sfeer. Dus daar boven in de hemel. prachtig orkest dat achter Herman Finkers bij daarboven in de hemel. In het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort gaan wij praten met Paul Olieslager over het Joods monument dat onthuld wordt morgen. We praten met Romy Koning over huisvesting in Zandvoort en wat doen we eraan. En we praten met Ronald Cassé over IVN-wandelingen die te doen zijn volgende week. Als het goed is, is Paul aan de telefoon. Paul? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Paul. Goedemorgen, uh, jongen. Lang van, ja, met hoe ik mij hoe het met jou is, want uh, lang verwacht en toch gekregen moet ik zeggen. Ja, ja, ja, ja, niet verwacht en stil zoiets was het toch, hè? Ja, zoiets was het. Ja, het heeft, uh... ja, ja, ja. Het heeft, uh... ja, het heeft een tijdje geduurd, uh, Ben, het heeft een tijd geduurd. Uh, ruim vier jaar zijn we bezig geweest, ja. ja. Is dat uh, die vier jaar vanaf het plan tot uh, wat er morgen gaat gebeuren? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. 2017. 2017 zijn we begonnen. Met eh, uh, naar aanleiding van, uh, van de grote tentoonstelling die Teunaart van der Linden in uh, de Dorpskerk had uh, uh, georganiseerd. Joods zandvoort in beeld. Mm -hmm. En daarna zijn we eigenlijk uh, zijn met een paar mensen daardoor bij elkaar komen zitten en uh, nou ja goed, dan ga je wat brainstormen. En dan komt op een gegeven moment dat idee eruit. Dus zijn we eigenlijk begin, begin 2018 zijn we eigenlijk daadwerkelijk ermee begonnen. Nou, dan ga je een organisatie oprichten, dan ga je een stichting vormen... en dan, uh, nou ja, dan moeten de centen bij elkaar geraapt worden. Is dat een beetje gelukt? Uh, ja, dat is wonderbaar uh, voor wonder, wonder is, dat, uh, is dat wel gelukt. Het heeft wel eigenlijk tot het allerlaatste moment geduurd. We hadden eigenlijk uh, de opdracht al gegeven tot de bouw en, en het plaatsen... Uh, maar toen kwamen we nog een, een, een, een aardig bedrag tekort. En daar hebben particulieren zich uh, garant voor gesteld... En uh, nou ja, doen, konden we alles keurig betalen op tijd en toen heeft de gemeente Sandvoort dat laatste plukje even erbij gedaan. En toen waren we helemaal uh, mooi rond. Ja. En als je nou zo bezig bent hè, en je hebt, je hebt het over brainstormen en je, je, je ziet dat oude monument. Hoe ja. kom je dan op het idee uh, om, om het monument zoals het nu is, mm -hmm. uh, waar je straks nog even moet vertellen hoe het eruit ziet, ja. uh, tot zo'n monument te komen? Nou, we wilden, we wilden sowieso een namenmonument. En uh, ja, wat, wat, wat doe je dan? Wil, wil je dan een, een grote plaat hebben... wat je veel in Amerika ziet... zo'n grote ja, natuurstenen plaat en daar mm -hmm. alle namen op zetten... of wil je het wat ingetogen houden? Nou, we hebben gekozen voor het laatste... en we hebben de uh, opdracht gegeven... aan uh, George Polman van AG Architecten... van joh, ga, ga daar eens naar kijken... en, en bedenk eens hoe dat kan bij, bij, op die plek daar. Nou, en die kwam toen eigenlijk met het idee... om er een langslank monument van te maken waarbij uh, het niet zo bombastisch is, niet zo, niet zo erg uh, in het oog springt ook, want dat hoeft helemaal niet. En toen zijn we eigenlijk weer opgekomen om, uh, om eigenlijk de, de vorm van de muur aan te houden, die lengte van het muurtje bij het appartementencomplex, en daar een centimeter of veertig naar voren toe te gaan. En dan krijg je een mooie plaat erop, waarbij je wel, omdat het zo smal is, want het is eigenlijk vrij smal het monument, dat je daardoor die lengte krijgt zo dus ja. is een beetje zo, is het een, beetje zo is het een beetje gekomen, gekomen. dus ja, het het gekomen, het is ja. inderdaad weer uh, wees loyaal kooplokaal koop gedaan ja ook weer ja ja, ja, ja. ja. oh ja en, en in het midden dat was ook wel heel ja, mooi die, punt. ons, die punten dat is natuurlijk eigenlijk de de punt die ook in de synagoge zat die daar uh, vlakbij heeft gestaan op dezelfde plek bijna er zit een punt aan dat is de ark van Noach en daar worden alle uh, uh, gebedsrollen in bewaard en die punt, die hebben we eigenlijk exact qua formaat uh, teruggebracht in het monument. Die was ook zo groot en die was ook zo breed. Dus dat is, uh, dat is wel heel mooi, mooi, mooi gemaakt zo, ja. Ja, eigenlijk is die, uh, dat, dat monument ook het vroegere monument op de plaats van de synagoge gekomen, toch? Ja, ja, ja, klopt. En, en daarom wilde je ook per se daar terug? Ja, dat, is, dat, is, dat, was, ja, dat was eigenlijk was dat een, uh, uh, dat was niet onderhandelbaar. Om het zo te zeggen, dat was echt, dat was, uh, maar is, dat was is... de ijs, uh, de plek was de ijs, ja. Maar daar is natuurlijk ook geen sprake van geweest, neem ik aan. Nou, er zijn wel gesprekken met de gemeente geweest waarbij ze zeiden, ja, moet het zo groot, Dan kan het niet op een ander plekje. En dan, nou, uh, goed, je kent dat soort discussies wel. <laughs> ja. En toen hebben we gezegd, ja, daar valt niet aan te tornen. Dat is, het is of dit of niet. Nee, Eén de, de, de, de plek is de plek. En de, de, ja. voor de duidelijkheid, we hebben het over de Metgestraat. Ja, ja, met hoek straathoek uh, boulevard daar, hè. Dat ja, is, ja boulevard is het een beetje die, uh, die Ja, kant op. die kant ook, Zeg maar ja. tegenover naast Bouwers Palace, voor de duidelijkheid. Ja, nou, de tegenover, hè. Recht ja. tegenover, ja. ja. Hey, dit is dus uh, morgen gaat dat uh, gebeuren. Er was nog een tegenvaller ja. met naam, heb ik begrepen. Eh... Uh, Verkeerd, verkeerd gegraveerd? Oh, ja, nee, niet met naam. Ja, nee, nee, nee, nee, dat heb ik al een keer uitgelegd, geloof ik. Maar dat wil ik nog wel een keer doen. In het kort. Uh, er, staat, er, staat, er, staat, er staat heel in het kort, er staat een Nederlandse tekst op... en die heet, uh, vrij vertaald... Zolang wij je naam noemen, word je niet vergeten. En daarom waren die namen zo belangrijk ja. op dat monument. Want dat is echt... Voor Joden is het zo belangrijk... als je geen namen meer ziet... dan ben je er niet meer. Dan ben je ook vergeten. Mm -hmm. En omdat deze mensen nooit een eigen graf hebben gekregen... maar uh, ...vergast zijn en daarna verbrand zijn, zijn ze eigenlijk vergeten. Nou, die namen zijn weer teruggekomen naar Zandvoort, zo kun je het zien. Ze zijn weer symbolisch terug in het dorp waar ze gewoond hebben. En daardoor uh, worden ze niet meer vergeten. Dat is het verhaal. Nou, die tekst, die is ook in het Hebreeuws vertaald. Alleen het Hebreeuws is voor ons Westerlingen een hele moeilijke taal. Hij wordt namelijk van, uh, van rechts naar links gelezen. En de spaties tussen woorden loopt ook heel anders als in de westerse taal. Dus we hadden dat laten vertalen, maar ja, ik ben de taal niet machtig. En met mijn bestuursleden geloof ik ook niemand echt machtig. Dus we dachten, we hebben het laten controleren en het was goed. Maar, wat bleek nu, de man die dat uh, moet uh, maken... zodat het uh, geprint kan worden en ingebeiteld kan worden in de steen... die heeft dat op de Europese manier vertaald... ...om dat in zijn programma te krijgen. En toen was het, uh, toen was het einde in zicht... ...want ja. toen was het uh, leiden in last... ...toen klopte er helemaal niks meer van. Nee, dat, kan ik me wat dat, is, dat is gelukkig, gelukkig opgemerkt door iemand... ...en uh, die dat las... ...want die steen die stond klaar in, in, uh, in Hongarije... ...om naar Nederland getransporteerd te worden. Daar hadden we foto's van gekregen... ...van joh, hij staat uh, klaar en hij komt jullie kant op. En dat hebben we op de website... ...of op, uh, op Facebook gezet... ...en die mevrouw die leest dat... ...en die kijkt ernaar en die zegt... Daar komt helemaal niet wat er staat, joh. Dat is helemaal niet heel bedrijf. Wat het wel is, weet ik niet, maar dit is niks. Dus die heeft gelijk gebeld en die, die is aan de alarmbel gaan trekken. Nou, toen hebben we die steen opnieuw moeten laten maken. En dat was wel een tegenvaller. Ja. Dat was 3.500 euro waar we niet op geregeld hadden. Ja, nou, je, hebt, je hebt van de gemeente een beetje een, een, een, een aanschuiven gekregen. Een Even een, een ja. zijsprong. Ja. Uh, kort geleden is in Amsterdam het, monument, uh, het nationale monument geopend. Ben jij daar geweest? Ja. Nee, ben ik niet voor uitgenodigd. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ben, uh, ik zit daar ook, ook niet zo diep in, in, in, het, uh, in, uh, uh, in het comité en in het Auschwitz-comité. Maar Wilma Schramma en Linda Klewits zijn daar wel voor uitgenodigd... omdat die beiden ook in het Auschwitz-comité zitten. En dan neem ik eigenlijk ook aan dat daar ook de Zandvoertse namen staan. Ja, want die hebben wij geadopteerd met z'n allen. Ja, hè? Ja, en dat hebben we in, in 2017, is dat gebeurd... Uh, toen hebben we in de dorpskerk ook een uh, prachtige tentoonstelling gehad. Allemaal hele kleine schilderijtjes. die kinderen van de basisschool van groep 7 gemaakt hebben. naar aanleiding van, uh, van onze educatielessen die we gegeven hebben. En toen hebben we heel veel zandvoerders hebben zo'n steentje geadopteerd van 50 euro. En de gemeente heeft, uh, vonden wij uh, de plicht. om het ontbrekende aantal steentjes. wat wij niet konden betalen van die actie. Om die, om die te betalen en dat heeft uh, toen, toen Meijer heeft dat uh, gedaan ja hij heeft het keurig opgelost. Dat is een mooie cheque die betreft. ja um, Dus over... alle namen staan erop. Alle namen staan in Zandvoort ja. en in Amsterdam erop. Ja. Hoeveel namen hebben we het eigenlijk? 308. Dat is een, best wel een getal op, uh, op, de, op het inwonerstal van toen, hè? Toen, ja. ja je, moet, je moet er vanuit gaan, bende er waren meer dan 600 uh, uh, Jood Joodse mensen in Zandvoort. En er zijn, uh, er zijn, die zijn allemaal gedeporteerd naar, naar Amsterdam destijds. Uh, meer dan 200 kinderen, 153 gezinnen. En daar zijn er eigenlijk maar daar zijn er 308 van vermoord. En er zijn er maar een kleine 300 zijn er eigenlijk uh, overgebleven. En die zijn in Amsterdam terechtgekomen, allemaal na de oorlog. En um, ja, het, het verloop daarvan dat, uh, is wel bekend. En die, ja. uh, die monumenten die, die staan er nu. Het, ik vond, ja. ik vond het, het, het wel indrukwekkend in Amsterdam. En ik vind ik ja. eigenlijk. Uh, wel een contrast met wat er in Zandvoort staat. Dus ik ja. Zandvoort is meer ingetogen. Ja, ja, ja. Dit ja, ja, ja. Wel... Uh, zijn er 308 en in Amsterdam zijn het er over de honderdduizenden. Ja, dat is nog een verschil. Hoe ziet het programma er vanmorgen uit? Uh, nou, het, uh, we beginnen om 12 uur. Uh, dan, uh, dan is iedereen die genodigd is, die is er hopen we. Dat zijn er ruim 250. Uh, neem niet weg dat andere mensen die niet uitgenodigd zijn... uiteraard van harte welkom zijn. Uh, ik kan me voorstellen dat er heel veel uh, Zandvoortse inwoners zijn... Die niet uitgenodigd zijn. Dus je kunt tenslotte niet iedereen uitnodigen. Mm -hmm. uh, die zijn van harte welkom. En die mogen allemaal komen kijken. En het, het, de ceremonie, uh, aan de ceremonie deelnemen. We beginnen om 12 uur. Dan uh, opent uh, Wilma Schramma. Die is ceremoniemeester die dag. Nou, Dan hebben we een aantal sprekers. En we hebben prachtige muziek. We hebben, we hebben hele mooie uh, Joodse muziek. Uh, Teunert van der Linden spreekt. David Molenburg spreekt. Uh, Rabijn uh, uit Heemstede. Die spreekt. Uh, we hebben twee gebeden die worden door de rabbijn uit Amsterdam uh, gesproken. Dus het wordt een hele mooie. Er worden gedichten voorgedragen door de kinderen van de Maria-school. Dus het belooft een, uh, een hele mooie, een mooie dag te worden, hoop ik. Het weer zit niet mee, maar goed, dat is allemaal zo. Nou, als ik naar buiten kijk, zie je dat het weer er toch wel prachtig uit. Uh, nu wel, ja, nu wel ja. ja. Ik hoop dat het morgen ook zo is. Uh, ja, en wat ook heel leuk om te vermelden is: uh, we hebben een hele speciale gast uit Israël. Dat is uh, Giel Mats. En uh, Giel Mats is de kleinzoon. Van de voorganger meneer Frank uh, uh, van de Joodse synagoge nog in Zandvoort. En die familie Frank die is op een gegeven moment uh, is, uh, zijn, uh, zijn uh, moeder is uh, verhuisd naar Israël. Mm -hmm. Is getrouwd met een meneer Mats. Nou, daar is hij een, een kind van, van die twee. En die komt naar Zandvoort en die speelt op de klarinet een prachtig stuk muziek voor ons. En die zal ook de, de mensen toespreken. Ik Engels. Dus het wordt een. Uh, en mooie, mooie, een, uh, een buitengewone middag bij de onthouding. Ja, van de een hele mooie mond. middag. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Ik, uh, ik hoop dat jullie morgen een mooi weer hebben. Ja, dankjewel. Dat hoop ik ook. En uh, het is belangrijk dat het gebeurt. Dus uh, ja. uh, ik zeg, ik maak er een mooie middag van. En ik uh, dat gaan we zeker doen. ga je toch plezier wensen. Ja, ja. Ondanks dat, ja. Maar ja. Ja. Nou ja, weet je. Af en toe vragen mensen wel eens ook aan mij. Jezus. Of dit ze is wel heel erg groot, hè. Dan zeg je, ja, weet je. Het zijn 308 ja. namen met informatie. Die moet je toch ergens kwijt. Mm. En ik had ook liever gehad dat het kleiner was... of dat het eigenlijk helemaal niet nodig was geweest. Ja, maar, maar ja, dat, dat is nu helemaal zo. Dat dus. is nu helemaal zo. Ja, dus dat is zo. Dus. Paul, dank Goed, voor de uitleg. Ja, dankjewel voor, uh, voor de tijd weer. En uh, nou, tot ziens. Ja, misschien kom je morgen ook even kijken. Even uh, laten het open. Dankjewel. Goed zo. Dag uh, Ben. Dag Van. Hoi. hoi. Over ken elk gezicht, elk huisje dat er staat. Ik moet eens weg, ken elke vogel wel bij naam. Duim omhoog, leuke vrouw, snelle auto, aangenaam. De zon verblindt, alles vliegt voorbij. De wereld achter mij wordt langzaam klein. Maar de wereld voor me is gemaakt voor mij. Mm, ik haal haar op, want ze hoort erbij. Ik heb de wind mee en het is een goede dag. Een vrouwenkoor op straat zingt voor mij en lacht. Ik leun achterover en staar naar de lucht. Sluit mijn ogen, wil gewoon weg niet meer terug. Aan het einde van de straat staat een huis aan zee. Oranje blouse en blaadjes, waar je met me Zit ik doof, een witte baard op het gazon. Honderd kindjes spelen, cricket in de zon. Als ik daar zo aan denk is het verlangen haast te groot. Huis aan zee, dat uh, zou Romy Koning ook wel graag willen hebben. Als het goed is, is Romy Koning uh, aan de telefoon. Romy, goedemorgen. Goedemorgen, dat klopt helemaal. Ik moet even wat harder zetten, want het lukt niet helemaal bij mij, het geluid. Um, jij zet je in voor starters in Zandvoort. Vertel eens hoe dat loopt. Ja, ja dat klopt helemaal. Ik, uh, nou ja, het is bij de meesten ondertussen wel bekend... dat ik een uh, Facebookpagina heb gestart voor de starters uh, uit Zandvoort... die graag in Zandvoort willen blijven wonen. Uh, ik heb om die reden de Facebookgroep ook... starters willen graag een woonkans in Zandvoort genoemd. En dat is toen uh, explosief gaan groeien. En nog steeds trekt dat eigenlijk heel veel aandacht... Uh, en ja, nu zijn er toch wel eindelijk vorderingen. en zien wij dingen gebeuren in de gemeenteraad. Uh, die toch wel antwoorden gaan geven op onze vragen. Dus dat is wel heel tof uh, om te zien. Die, uh, die, die groep is ongeveer uh, 500 uh, mensen breed, hè, die Facebook. Ja. En, en je zegt er komen nog steeds mensen bij. Hoe, hoeveel daarvan zijn starters die een huis willen hebben? Weet je dat ongeveer? Uh... Oh ja, daar dacht ik geen antwoord op te geven. Ik moet zeggen, hij is mezelf zelfs zo erg gegroeid dat we op de 650 leden zitten. Uh, inderdaad moet je daar natuurlijk ook van inzien dat er ook mensen bij zijn die gewoon benieuwd zijn naar wat er in wordt gezegd. Er zitten ook heel veel uh, mensen uit de politiek in die toch ook wel willen weten wat we daar schrijven. En bijvoorbeeld ook ouders van de starters. Uh, dus het is niet dat er 650 leden op zoek zijn naar een huis. Um, maar wel veel ervan zijn wel ook uh, jongeren die op zoek zijn. Je zegt uh, dat er ook een aantal politieke uh, mensen uit Zandvoort... Uh, daar bevriend mee zijn met jullie Facebook. Ja. Uh, uiten ze zich ook erop? Ja, zeker. Ik heb bijvoorbeeld uh, Kevin Stefan Die uh, deelt nog wel eens een bericht erin. En die reageert ook op de berichten die we erin plaatsen. Dus uh, ja, ze doen er zeker aan mee. Ze willen ook... Uh, uh, soms wel graag even van zich laten horen in de berichten om te laten weten dat ze we ermee bezig zijn. Dus dat is wel uh, leuk om te zien. Ja, die, uh, je hebt ook ingesproken hè, bij de gemeente. Ja. Naar aanleiding van die, uh, die dat inspreken, die speech. Ja. Heb je daar ook één op één reacties van de politiek gekregen? Ja, heel veel. Het was echt uh, best wel overweldigend op dat moment. Ik heb toen uh, de Facebook gestart en dat was eind augustus. En begin september toen kwam die raadscommissie al en toen kreeg ik de mogelijkheid om in te spreken. Toen dacht ik, nou ja, als ik er toch mee bezig ben, dan kan ik er maar beter gewoon helemaal voor gaan. Uh, het is zo gezegd, zo gedaan en direct die avond nog werd ik aangesproken door heel veel uh, de verschillende politieke partijen. Maar ook de dagen daarna kreeg ik nog heel veel berichten. En je merkt nu, nu het weer hot topic is en de afgelopen week besproken is inderdaad dat echt mijn WhatsApp overstroomt. En mijn mail die is weer helemaal, nou die staat vol met berichten om alsjeblieft weer te komen praten of met ideeën. Uh, dus ik, ik moet zeggen, het, het wordt heel erg warm gehouden en... Uh, de verschillende partijen willen ook wel heel graag contact met me daarover hebben. Um, er wordt inderdaad gesproken, ook in de raad op het ogenblik. En, en, en daar worden voorzichtig wat, uh, wat dingetjes naar voren geschoten. Heb je daar het vertrouwen in dat er ook wat gaat gebeuren? Nou ja, eigenlijk wel. Um, ik moet zeggen, we, begonnen, we hebben nu natuurlijk al twee plekken... waar heel lang over gediscussieerd is uh, van nou, wat gaan we daar doen? Eén daarvan is natuurlijk Bad Zandvoort. Dat was echt wel een, uh, nou ja... Een, een, Eindeloos proces waar iedere keer had iedereen wel een mening over wat er met de watertoren moest gebeuren en wat daar in de buurt ging gebeuren. Uh, wat, uiteindelijk, wat ik er wel bijzonder aan vond, is dat dat port er stond. En dat er toen ook een noodkreet onderkwam over nou, de zoveel miljoen naar de Grand Prix en de jongeren dan. Uh, binnen een hele snelle tijd was ook dat port weer uh, vervangen en was die noodkreet weggehaald. Dat was wel grappig om te zien. Maar goed, iedereen had dat wel al gezien. En je merkt nu dat er in één keer van de een op de andere dag uh, ligt daar een plan klaar. Um, waar ik wel heel blij van word, is dat je ziet... Uh, je kan je daar trouwens nu voor inschrijven tot 15 oktober. En uh, wij hebben als jongeren heel erg geroepen van... ...joh, geef de Zandvoorters voorrang. Uh, Ondanks dat daar misschien wel in de gemeentes... ...waar wij natuurlijk mee samenwerken, afspraken over zijn. En het dan niet kan op de Zandvoorters. Dus kijk dan welke mogelijkheden er zelf zijn. Bijvoorbeeld een zelfbewoningsplicht. Mm -hmm. En wat je bij uh, Bad bij Zandvoort nu ziet... ...is dat de spelregels zijn dat de Zandvoorters voorrang krijgen... ...waar een zelfbewoningsplicht van vijf jaar is... Uh, ...en daar komen dus weer vijf appartementen vrij. En ik moet zeggen dat dat wel... ...dat geeft me wel vertrouwen dat er geluisterd wordt... ...naar de ideeën die we hebben... Uh, ...omdat dit wel spelregels zijn die we nodig hebben in Zandvoort... ...om de Zandvoorters hier te kunnen houden... Uh, en een andere locatie waar nu ook eindelijk schot in komt... dat is dan de autostrijder in Noord. En ja, ze kunnen natuurlijk wel pas bouwen als autostrijder... bij het strand gebouwd mag worden... want anders gaan zij niet daar de showroom bouwen. Maar ze hebben er natuurlijk wel um, akkoord voor gekregen. En daar komt dan een showroom met 18 appartementen... waarvan 16 appartementen precies in de prijsklasse komen voor de jongeren. Wat, wat, wat, is, dat, wat is dat voor een prijsklasse ongeveer? Nou, die 16 appartementen die zitten in een prijsklasse van, het begint bij 737 euro huur. En de duurste is dan 1025 uur. En als jij met twee ja, verdienende mensen uh, samenwoont, dan is dat natuurlijk een prima prijs om daar uh, te kunnen wonen. Ja, voor met z'n tweeën wel. Alleen is het nog met steeds een... Met ja. En inderdaad, daar, daar zit je wel weer met een... Uh, ja, ...een punt die toch al vaak vergeten wordt... ...en die we ook constant blijven roepen... ...want uh, ja, er wordt altijd maar van uitgegaan ...dat mensen samenwonen en het wel samen doen... ...maar er zijn ook genoeg starters die uh, het alleen moeten doen... Uh, ...en ja, dan is het nog steeds wel moeilijk haalbaar... Uh, ...dus daar zijn we ook uh, ons heel erg van bewust... ...en ook daar staan we nog steeds heel erg voor... Uh, ...maar dat neemt niet weg dat ik wel heel blij ben... ...dat deze twee projecten nu eindelijk wel... Uh, ...een stap in de goede richting zijn... ...en dat daar ook in blijkt dat er naar ons geluisterd wordt... Ja, nou die, uh, die insteek is er. Uh, dat kan je een beetje horen als je uh, luistert naar de politiek. Uh, er is een gesproken over tiny houses. Wat vind je daarvan? Ja, ja, super blij. Nou, dat zou wel misschien voor één persoon kunnen zijn. Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen dat uh, ik heb toen de, mijn eerste bericht geplaatst in de Facebookgroep. En al vrij snel, kort op mijn eerste bericht, kwam iemand anders al meteen met het idee van... ...nou, waarom bouwen we geen tiny houses? En, en uh, de man die dat erop had gezet, die had het allemaal gezien in andere gemeentes. En dat werd toen best wel uh, positief. Uh, opgemerkt door de andere volgers in die groep, die ook zeiden van ja, dat is een goed idee, het hoeft ook allemaal niet zo groot want je merkt dat als ik soms met mensen in de politiek praat of gewoon überhaupt uh, mensen uit het dorp, dan is het van ja, maar ja, we hebben geen plek. En dan denk ik, nou ja, er zijn wel degelijk plekken en daarbij, uh, we vragen niet om een villa. We willen gewoon een plekje voor onszelf en dat hoeft allemaal niet heel groot te zijn. Als we maar maar ja, door kunnen wonen en een tiny house is daar echt het perfecte voorbeeld van. Um, dus ja, de motie die daarbij ingediend is door het CDA, uh, die was al voordat die werd ingediend aan mij toegestuurd met de vraag van joh, wat vind je hiervan en uh, zie jij hier op of aanmerkingen uh, in? Uh, dat vond ik eigenlijk al heel tof, want daarin zie je ook weer terug hoe erg uh, de jongeren er nu ook bij betrokken worden. Um, en ja, dus daar word ik wel heel blij mee. En wat ik er leuk aan vind om te zien is dat je nu gaat zien... dat er steeds meer politieke partijen niet meer voor zichzelf er gaan staan... maar ook samenwerken. Want de CDA heeft de motie ingediend... maar die heeft dus samengewerkt met OPZ, PVDA, PVV, GroenLinks... GBZ, D66 en fractie Trommel. En dat is wel iets waar ik echt... Uh, ja, ze wel allemaal op het hart hebben gedrukt van joh, zolang iedereen voor zichzelf blijft doen, komt er nooit iets terecht van Zandvoort. Ga een keertje samenwerken en mm -hmm. ga samen om die tafel zitten. Dus ja, ik moet zeggen dat ik wel heel veel positiviteit zie en een positieve verandering. Uh, ik denk dat we nu de goede kant op gaan. Nou, je zou uh, eigenlijk wel mogen aannemen dat er geen enkele politieke partij tegen, tegen huisvesting voor jongeren is. Uh, nee, dat zou je moeten nee. aannemen. Er zijn wel eens uh, uitspraken gedaan. Hè. Kijk, er wordt natuurlijk ook wel... Soms is het ook meer een, makkelijk om een vinger te wijzen. Hè. Kijk, er wordt ook wel eens gezegd... Ja, maar we moeten de ouderen ook niet vergeten. Of ja, maar dit is ook belangrijk. Er is altijd wel iets. En uh, ja, er zijn heel veel dingen belangrijk... Maar ik vind dit belangrijk. En dit is waar ik voor sta... En met mij nog veel meer anderen. En inderdaad, het is wat u zegt... Uh, je zou zeggen... Jongere uh, woningen zijn belangrijk, maar daarin is bijvoorbeeld doorstroming ook heel belangrijk. Dus het is een iets uh, uitgebreider uh, probleem, waar uh, we het op verschillende manieren kunnen oplossen. Dus het hoeft niet alleen maar nieuwe woningen te zijn, het kan ook de doorstroming zijn. Die, uh, je, je roemt de, de alle politieke partijen, die willen wel samen met, uh, uh, met Voor Jeugd en, en zo. Uh, die 30% van uh, sociale huurwoningen, heb je daar wat aan? Uh, ja, u bedoelt die 30-40-30 regeling? Ja. Ja, ja ik um, vind het zelf um, een beetje kort door de bocht om zo'n regeling uh, te maken en te zeggen, nou, we doen gewoon 30-40-30 en we gaan het lekker op alle woningprojecten uh, uh, plaatsen die er in Zandvoort zijn, want ja, soms, we kunnen nu bijvoorbeeld niet zeggen we bouwen een Jongere flat of zo. En bijvoorbeeld ja met die tiny houses gaan we daar dan ook een 30-40-30 regeling van maken. En krijgen we dan een heel luxe tiny house met een gouden dak of zo. Ja. <lacht> doe, uh, ja, we moeten het ergens wel, uh, moet je een grens trekken. Dus uh, ik begrijp dat er de regels gemaakt voor moeten worden en uh, dat het misschien wel uh, ervoor zorgt dat je het een beetje binnen kaders houdt. Maar ik denk ook dat je soms een beetje te, uh, buiten de lijntjes mag kleuren en je niet altijd maar aan de regels hoeft te houden die er ook echt zijn. Nee, dus je moet je niet aan vasthouden, maar het liefst zie je gewoon een hele grote flat voor allemaal starters. Nou nee, dat, dat ook niet per se. Ik hoef geen hele flat in de antwoord erbij, maar bijvoorbeeld die tiny houses. Uh, ja, je kan dan nog zo hard zeggen, ja, we willen de 30-40-30 regeling, maar die is daar natuurlijk niet op toe te passen. Dus nee, nee, nee, in die maar... zin wil ik wel zeggen, ja, uh, we moeten ook niet te hard vasthouden aan de regeltjes die er zijn. Want we moeten ook kijken naar waar ligt de behoefte, wat hebben we nodig en uh, dan niet denken, oh ja, maar we hebben de 30-40-30 regeling. Uh, de locatie van de tiny houses, wat vond je daarvan? Uh, ja, nou ja, in principe prima. Kijk, op dit moment is er natuurlijk ook... hebben ze gezegd van... Um, er is nu een onderzoek naar welke plekken er allemaal zijn. Hè? En die wordt eind januari... Wordt dat pas, of 1 uh, januari wordt die afgerond, dat onderzoek. Um, dus we moeten sowieso maar afwachten... welke plekken er nog meer zijn. En ik ben daar heel eerlijk in. Ja, um, Het maakt mij in principe niet uit waar het komt. Uh, als het er maar komt. Want de nood is hoog. Um, en uh, ja... Of ze het nou in Zuid, in Noord, in het Centrum. Als het maar is. Uh, ja, precies. Oké. Okay. Is het misschien een idee om een politieke partij op te richten voor jullie, starters van Zandvoort? Ja, uh, dat is wel vaker aan mij gevraagd. Ook uh, in de politiek hebben ze gezegd: van joh, Rome, we zien jou dat wel doen, ik pas wel bij je. Maar uh, ik zelf heb er, kies er op dit moment heel bewust voor om geen politieke partij te starten. Ik moet zeggen dat mijn interesse in de politiek wel enorm is gegroeid. Uh, ik heb ook de cursus Politiek Actief in Zandvoort uh, afgerond. Omdat ik gewoon heel benieuwd was van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal achter de schermen. Uh, maar op dit moment uh, ga ik daar niet voor. Aan de ene kant wil ik gewoon niet een hele nieuwe politieke partij oprichten. Omdat ik denk, ja, er zijn al zoveel partijen. En misschien moeten we eerst eens kijken of er niet binnen een bepaalde partij iets aan te passen is. En daarbij sta ik nu voor een probleem in Zandvoort die ik wil oplossen. En ik ga het probleem niet oplossen door me of te voegen bij één partij... of door zelf iets op te richten. Ik kan beter me nu als een soort van Zwitserland opstellen... en gewoon goed met alle andere partijen praten... en kijken wat de mogelijkheden zijn. En dan kunnen we altijd nog kijken wat de toekomst brengt. Oké, okay, nou, je zegt het juist. Hè? Als je de alle politieke partijen de goede kant op kan duwen... dan is jouw plan aan het slagen. Ja, nou, dan uh, wens ik je in ieder geval heel veel succes. De verkiezingen die zijn uh, naderend. Dus ik denk dat ik het heel druk krijg met lobbyen. Ja, dat denk ik ook. <laughs> ja, dus bij deze ook. Hè. Kijk, uh, ik, ik moet zeggen dat voordat ik hier aan begon... ben ik nooit echt in de politiek betrokken geraakt. Maar ik merk nu hoe belangrijk het is uh, om gewoon je stem te laten horen, want voor mij was het alleen maar eventjes een Facebook oprichten en ik merk nu hoeveel invloed ik kan hebben in de politiek, dus ik hoop gewoon dat er veel meer jongeren uh, de stoute schoenen aan durven te trekken en of iets durven te zeggen in de politiek of echt gaan stemmen want het is gewoon heel belangrijk uh, om toch je stem te laten horen, want als je je stem niet laat horen, kan je ook niks veranderen Nee, En niet gestemd is uh, geen, uh, geen invloed, dat is nee, duidelijk Nee, dat is zeker waar Oké, okay, Romy, ontzettend bedankt voor uh, dit gesprek wij volgen de starterswoningen zeker. En mocht er wat nieuws zijn, dan, dan horen we dat graag van je. Nou, dat komt helemaal goed. Oké, okay, dankjewel. voor dit interview. Dankjewel.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 Een aantal nummers die uitgezocht waren door Cor en het laatste was Otis Redding met I can get no satisfaction. Maar ja, er is een twist over: is het nou van hem of is het van de Rolling Stones? We laten het even open. Als het goed is, is aan de telefoon Ronald Kasse van het IVN. Ja, goedemorgen. Hi. Voor het uh, mooie muziek, ik, Ronald. Ja, ik, ik hou wel van Otis Redding, trouwens ook van de Rolling Stones. Ik vind het een interessante vraag, want ik ben een echte fan, maar ik zou niet weten wie de eerste was. <laughs> Volgens Cor is het autosredding, maar ik, ik ja, laat het zou in het kunnen. <laughs> Zou Het zou kunnen. Het zomaar kunnen. Heeft, ja. <laughs> Ronald, we gaan het hebben over een, een aantal uh, uh, bezoeken, wandelingen aan een aantal uh, dingen die het IVN volgend weekend ja. organiseert. Er zijn er twee op zaterdag, één op zondag. Ja, en, en ik heb er ook nog eentje, die wou ik eerst even noemen als je het goed vindt, ja, goed. want die is morgen al. Um, en uh, dat, dat werd, uh, toen wij die aankondiging bij jullie deden, was dat nog in ontwikkeling. Maar dat gaat dus definitief door. Dat is morgen, dus zondag 3 oktober, is er op Elswoud... Uh, dus buitenplaats Elswoud in Overveen aan de Elswoudlaan... dat zal voor de meeste zandvoorders uh, wel heel bekend zijn... is er een kinderpaddenstoelendag. Um, en die begint om 11 uur... En die is voor kinderen van in de leeftijd van 5 tot 10 jaar. En daar doen we um, in samenwerking met Staatsbosbeheer en Nationaal Park zuid doen we twee dingen. Er is een puzzeltocht voor kinderen. Uh, dat is makkelijk voor ouders die zelf met hun kinderen op pad willen gaan. Dan meld je je bij de infokraam bij het poortgebouw uh, bij Elswoud. Bij de ingang. Daar staan wij met een stand en daar kan je als ouder kan je een routeboekje kan je ophalen... en dan kan je met je kind of kinderen... het routeboekje kost een euro... en dan kan je um, een route door Elswoud lopen. Um, dat wordt aangegeven door wegwijskabouters. En uh, ja dan doe je echt een puzzeltocht met opdrachten. En als je terugkomt kan je uh, controleren... Op bij, de, bij onze infokraam of je het goed gedaan hebt. En deze, uh, deze wandeling is... Uh, je hoeft je niet aan te melden, je kan er gewoon heen gaan. Je kan er uh, gewoon heen gaan, dat geldt voor de puzzeltocht. Maar uh, er zijn ook een aantal excursies. Om 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur en 3 uur zijn er uh, excursies die ongeveer drie kwartier duren. En daar per excursie kunnen maximaal tien kinderen mee. En de ouders moeten dan even wachten. Die, ja, die moeten thuis. niet mee met excursie, ja. Het is nog wel mogelijk dat eventueel een gids zegt voor die ouders... ...kom jongens, wij gaan ook nog even een ommetje maken. Maar ja, dat hangt een beetje af van de beschikbaarheid van onze gidsen. En die, uh, die, die rondwandelingen, die excursies, die worden uh, gevuld daar? Of moet je je daarvoor opgeven? Nou, die, uh, die, daar moet je je wel voor opgeven. En vol is vol. Uh -huh. En het makkelijkste, want je moet je opgeven op de site van Staatsbosbeheer... ...maar het makkelijkste is om even ons te googlen, hè, IVN zuid kennemerland uh, nou, dat vind je dan meteen. En als je dan bij onze aankondiging van de Paddenstoelendag kijkt, staat er een link naar de juiste pagina op de site van Staatsbosbeheer. En daar kan je je dan ook opgeven. Dus uh, in onze aankondiging staat de link waar je je op moet geven. Oké, okay, dat is dus uh, voor morgen. Mocht je dus morgen mee willen doen met de Paddenstoelenwandeling, Google IVM Zuid-Kennemerland. En je wordt vervolgens ja. doorgebrekt naar de, de juiste link. Klopt. Dan volgende ja. week. Zaterdag Volgende week, gaan we ja. naar de monumentale bomen op de begraafplaats Kleverlaan. Ja, klopt. Dat is een hele bijzondere wandeling. Die doen wij ook uh, eens in het jaar. Um, dat is um, een, al een oude begraafplaats. En daar staan heel veel bijzondere bomen. Um, en ja, daar wordt veel over die bomen verteld. Je loopt dus echt over de uh, begraafplaats. En, en uh, ja, daar wordt gekeken van die bomen die zich nu al voorbereiden op de winter... Uh, er wordt ook ingegaan op uh, landschap. Uh, dit is um, een hele bekende architect Socher. Die heeft ooit uh, uh, al in de 19e eeuw is die begraafplaats uh, is, is ontworpen. Uh, ja, het is echt gewoon een heel mooi gebied. Echt in Engelse landschapstijl uh, aangelegd. Um, wat in die tijd natuurlijk heel gebruikelijk was in die 19e eeuw. Het is dus een hele mooie oude begraafplaats met hele bijzondere be begroeiing. Die... Uh, ja, ga je gang. Ja, en daarvoor moet je, je ook opgeven. Uh, dat staat ook op onze site. Um, de, daar moet je je bij de gids opgeven. En haar mailadres, uh, marievandegeest.gmail.com... Uh, staat uh, ook op onze site. De, dat is, is, er is één gids en die maakt de, één, uh, één wandeling? Nou, volgens mij zijn ze met z'n twee, als ik het goed begrepen heb. En die mm -hmm. maakt één wandeling, die begint om... Uh, Twee uur bij ja. de ingang op de Kleverlaan. Het ja, maximaal aantal is 24, dus wil je daar aan meedoen, dan uh, zou ik een mailtje sturen naar Marie met de Griekse ei, VD ja. En dan uh, mag je volgende week mee met uh, de monumentale bomen te bekijken op de begraafplaats Kleverlaan. Op ja, dezelfde klopt. dag uh, gaan jullie de duin in. Ja, dat klopt. En daar moet je snel bij zijn. Want ik heb net voor dit interview nog even gecheckt. Uh, dat is een, een, een, een, een excursie die wij in samenwerking doen met het Nationaal Park Zuid-Kermeland. Maar er zijn nu nog vier plaatsen beschikbaar. Dus als er zandvoorters zijn die zeggen van daar wil ik aan meedoen... dan moet je je echt vandaag opgeven, want anders loop je risico dat die vol zit... Uh, dat is een hele bijzondere excursie um, in de en uh, Die heet Beleefde Duinen in de Herfst. En dat is echt een uh, excursie voor vroege opstaanders, want die begint al om kwart over zeven ochtends, zaterdag 9 oktober. En het um, verzamelpunt is uh, het informatie, uh, bij het informatiebord bij de ingang Bleek en Berg. Dat is aan de bergweg in Broemendaal... Um, dat ligt uh, eigenlijk achter het voetbalclub en de hockeyclub HBS. Um, uh, daar is een ingang met een groot uh, parkeerterrein erbij. En die excursie uh, die vertrekt al zo vroeg omdat we op zoek gaan naar Damherten. En het is natuurlijk de tijd waarbij de, de mannetjes uitmaken uh, wie de roederleiders worden. Uh, en dat gaat gepaard met dat brullen. Misschien wel eens wat, uh, uh, dat geluid gehoord, maar die uh, gaan enorm brullen naar elkaar. Mm. En die... Gaan we elkaar met de gewijen te lijf. En ja, we hopen dat we het tenminste horen. Die kans is erg groot. En met een beetje mazzel zien we ook uh, Damherten. Nou, niet, niet te dichtbij komen. Nee, die moet je echt wel met rust uh, laten. Ja, dus uh, we houden wel een beetje afstand. Dus, uh, en um, ja, het is ook de tijd van de paddenstoelen natuurlijk. Hè. Ook weer net als onze paddenstoelendag voor de kinderen gaan we ook daar. Uh, dat is overigens wel een excursie, zeg ik erbij... Dat, die burlende herten, dat zij ook niet met hele kleine kinderen doen. Want dat gaat ook wel met veel geweld. geweld. Die herten onderling uh, ja. en hoop lawaai uh, gepaard. Uh, maar voor volwassenen is dat natuurlijk. En grotere kinderen is dat natuurlijk fantastisch. Ja, dat is dus. Uh, en er, er, er, eigenlijk dus uh, voor de vroegopstaanders. Het begint om uh, kwart over zeven. Ja. En je moet je aanmelden op uh, www.np-zuidkennermeland.nl. Ja. ja, klopt. Maximaal ja. tot dan dan dan dan is 10 minst. Dus je, je zit al bijna vol? Ja, we zitten al bijna... Ja, dit zijn natuurlijk altijd populaire ja. uh, excursies. Hè, dat, uh, ja. En dan hopen dat we, dat we dan met de tegenkomen. Dat is wel heel leuk hoor, als je dat uh, meemaakt. Uh... Ik kan me dat wel voorstellen. Ik heb deze week een, een, een opname misschien over Hubertus. Een edelhert, wat oh, ja. helaas, uh, helaas de, het onderspit heeft moeten delven in het gevecht. ja. ja. Ja. Zondag 10 oktober gaan jullie op vogelexcursie Hekslootpolder en de Gruiters. Ja, dat is ook een uh, excursie. Daar ben ik zelf ook wel eens uh, mee geweest. Een heel bijzonder gebied. Dat is uh, uh, zeg maar bij Sparendam. Um, die Hekslootpolder is natuurlijk al een hele oude polder. Die al jaren onder bedreiging ligt. Dat er altijd weer plannen zijn uh, uh, uh, vanuit Haarlem om die vol te bouwen. Nou, dat is een hele actiegroep en de, die lukt het heel goed om die polder echt te behouden zoals het uh, nu is uh, en uh, de IVN die doet samen met die, Heks, die, die werkgroep voor uh, vogelwerkgroep uh, uh, Zuid-Kennemerland en behoud Polder doen ze een excursie uh, in die oude polder waarbij echt gekeken wordt uh, naar, uh, naar vogels. Um, ze gaan de polder in... en aan de andere kant van, uh, van de Hekslootpolder... ligt uh, vlakbij het fort benoorden Spaandam... ligt ook nog een heel bijzonder gebied... dat heet het landje van Gruiters. En daar kan je eigenlijk ook het hele jaar... door allerlei bijzondere vogels zien. En we komen ook nog... er wordt ook nog aandacht besteed aan de forten... Hè, die bij Spaandam liggen... die onderdeel uitmaakten van de stelling van Amsterdam. Dus je ziet een stuk historie... en, je, en we gaan vogels kijken... Dat is uh, 10 oktober, s ochtends, om half tien. Uh, je verzamelt je eigenlijk... Uh, ja, dat is even een beetje moeilijk uit te leggen... maar er is als je vanaf de kant van Haarlem, zeg maar... de Slaperdijk oprijdt naar Spaarendam... dan heb je, zodra je het dorpje inkomt... heb je meteen aan je linkerhand een parkeerterrein. Uh, dat heet Redoute. Uh, en daar wordt er uh, verzameld. Dus in Sparendam? Ja, in, in, helemaal aan het begin van het dorp... Maar als je doute invoert in je, in je routeplanner, dan vindt hij het wel. En belangstellenden, die kunnen zich uh, opgeven bij Erik, met een C, Van Bakel. Dus Erik Van Bakel is achter, achter elkaar, Er zitten geen punten tussen. net.nl daar kunnen maximaal tien deelnemers uh, kunnen daar mee. En mijn ervaring met deze excursie is dat dat ook altijd wel snel voorloopt. Het is een bijzondere excursie. Oké, okay, nou, um, dat zijn dus uh, voor het aankomend weekend is, uh, de Elswoud. En voor volgende week uh, drie stuks open op zaterdag en op zondag. Ja. Uh, dus zijn die te bezichtigen op uh, uh, ivn.nl? Ze zijn uh, te bekijken, alle excursies zijn uh, te bekijken op onze website. Dus uh, als je, dan moet je echt even googlen op uh, IVN Zuid-Kennemerland. Dan, uh, dan vind je het het snelst. Oké, okay, omdat mensen het misschien nog wel even terug willen kijken... Ja, en uh, dan zich ja. nog willen opgeven of kijken waar het ja. is. Hè? Spaandam, Bloemendaal ja. of uh, Haarlem. Uh, ja. Ronald, dit zijn uh, de uh, excursies voor oktober. Gaat ja. er in, uh, in november nog wat gebeuren? Ja, zeker. Dat uh, gaat zeker gebeuren. Die heb okay. ik even niet voor me. Dat komt trouwens ook nog op 17 oktober, maar dat kun je misschien op een later ja, moment wel weer is. even aandacht aan besteden Gaan we nog naar Koningshof. We hebben nog een, een paddenstoelenwandeling in Groendaal. En voor november hebben we ook weer een heel programma. Maar okay. ik hou jullie op de hoogte. En ik ben altijd bereid om daar weer even... bij jullie, in jullie leuke programma weer even wat van te vertellen. Mooi. Oké, okay, Ronald. Uh, gezien de tijd moeten we uh, stoppen. Want ik moet nog wat vertellen over wat, er, uh, wat we gedaan hebben. Uh, bedankt voor het okay. gesprek. En ik uh, bespreek elkaar de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Dag. Dit was Goedemorgen Zandvoort van 2 oktober. Uh, vanuit de Tolweg, de studio... De techniek is gedaan door Koord Draaier, de muziekjes en het beurlen ook door Koord Draaier. De redactie is weer gedaan door Gert van Kuik. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een ontzettend prettig weekend. Watawi Negonsu, Watawi Neggy Guanaga, Watawi Neggy con su, batawi negywanaga, si tú quieres bailar, sopa de caracol, bata negy con so, upipati, upipati, nuri van i guanaga, vey, vey, wata negonsu, wuriban i guanaga, con la cintura muévela. Con la cadera muebela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol, de pata negy con su Wat aanwezig is, wat aanwezig is, wat aanwezig is, wat